4 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Obama heeft in zijn jaarlijkse toespraak tot het congres maatregelen aangekondigd om de middenklasse te helpen. Hij beloofde belastingverlagingen voor de middenklasse. en kondigde belastingverhogingen aan voor rijken en multinationals. Obama benadrukte dat de Amerikaanse economie uitstekend draait. Hij hamerde erop dat iedereen daarvan moet profiteren. Dit land werkt het beste als iedereen een eerlijke kans krijgt, zei Obama. Jongerenorganisaties zijn teleurgesteld dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met het leenstelsel. FNV Jong verwijt minister Bussemaker dat ze een schuldengeneratie creëert. De studentenvakbond LSVB spreekt van een zwarte dag voor het hoger onderwijs. En het LAX vindt de maatregelen desastreus. Het nieuwe stelsel gaat in op 1 september. Dat betekent dat vanaf volgend schooljaar de basisbeurs verdwijnt. En de meeste studenten moeten lenen om hun studie te kunnen betalen. Jos van Rij, de Roemondse politicus die terecht staat wegens corruptie, doet op 18 maart mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Hij is lijstduwer van de Volkspartij Limburg, meldt de regionale nieuwssite 1 Limburg. Volgens de lijsttrekker van de partij is er geen moment discussie geweest over de vraag of de omstreden van Rij wel op de lijst thuis hoort. Gisteren begon in Rotterdam de rechtszaak tegen van Rij. Hij wordt verdacht van corruptie, verkiezingsfraude en witwassen. De Oegandese rebellencommandant Dominique Ongwen is vannacht in Nederland aangekomen. Hij zit nu in Scheveningen in de cel en moet verschijnen voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ongwen wordt verdacht van oorlogsmisdaden, moord, plundering en slavenhandel. Hij was een van de belangrijkste militairen van het Oegandese verzetsleger van de Heer. Deze maand werd hij opgepakt in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De oprichter van die terreurgroep, Joseph Kony, wordt ook gezocht door het strafhof. Hij is nog altijd voortvluchtig. Dan het weer. Vannacht ligt de vorst. Overdag zon, maar ook bewolking. Vooral in het westen. Een aantrekkende oostenwind. En het wordt een graad of twee. Dit was het. E zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! Is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chick's for 6.9 ZFN I'll show you what it feels like oh.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 Love, this is love. Till we smashed up, feel it